Er zijn veel afwas in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Putekaluri's afwas Show. En dit is de nieuwe Elsplaat. Radio 1, go, go! The next train will be leaving from platform 1. praat voor deze week en je hoort hem van maandag tot en met vrijdag. Clint Eastwood en General Saints stopt de train uit 1984. Luisteraars, welkom op deze maandag, 7 september 2015. Naar nou, mij weten is dat heel lang geleden dat we op een maandag een afwashow hebben gedaan. Nou, de bedoeling is ook dat we ervoor dan iedere dag even een uurtje zijn. Ik ga wel eens even kijken hoe lang ik dat vol kan houden. Want het zou vandaag eigenlijk al bijna weer de mist in gaan. Omdat ik zo meteen al weer een afspraak heb. Dus, maar goed, we gaan het gewoon proberen en we zien wel hoe ver we komen. Wat gaan we doen in die. Uh, week of in de dagelijkse afleveringen op werkdagen, nou een beetje hetzelfde als normaal, dus veel goede muziek, voornamelijk allemaal top 40 werk uit het verleden vandaan, en we hebben ook wat uh, weet je nog wels van uh, de gebeurtenissen van vandaag, maar dan in het verleden, en we hebben wat nieuwsfeitjes, en nieuw, dat wordt het weerbericht, dat uh, doen we er ook voortaan maar even tussendoor, maar de muziek die staat voorop, Duitse muziek. Is hier uit 1976 gaan we luisteren naar Marianne Rosenberg en ik ben wiedu.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 Viva Madonna, ja, ik heb altijd wel een beetje verwantschap met haar, ik kom namelijk uit hetzelfde geboortejaar als deze dame. Madonna uit 1987 en who is that girl? Ik hoop dat je een beetje je katen kwijt bent van het weekend en dat je een goede maandag hebt gehad. En zo is de kop van de week er in ieder geval alweer af. En dan is het hier opeens weer tijd voor... Wat ditjes en datjes uit het verleden. Even tuintjes achter te zetten, anders kom ik er waarschijnlijk niet eens overheen. Het is vandaag op deze 7 september, de 250ste dag van het jaar. En er komen er nog 115 in het jaar, dus het grootste gedeelte hebben we alweer gehad. Wat gebeurde er allemaal in het verleden vandaag op deze maandag? In 1923 op een internationaal politiecongres in Wenen wordt besloten tot de oprichting van Interpol. En in 1944 woedt bij Vlissingen de hevigste storm ooit in Nederland gemeten. Meer dan een uur lang windkracht 12 met een gemiddelde snelheid van 122 km per uur. Ja dus toen ook al, het was notabene nog oorlogstijd ook dus die mensen kregen het dubbel zwaar te verduren. In 1966 wordt de Schiphol tunnel opengesteld. En in 1957 verschijnt de laatste Jip en Janneke verhaal in het parool. En in 1968 zendt De Vara de laatste aflevering uit van de serie Ja, Zuster, Nee, Zuster. En ja, daar zijn mensen eigenlijk nu nog steeds mee bezig. Hè? Dus het was nogal vrij populair in die tijd. Uh, wat gebeurde er in 1202? Ja, nou ja, waarschijnlijk ook wel erg veel. Maar onder andere Dirk de Zevende. Ja, hij was Dirk de Zevende van Holland. En die verwoeste even Zetogenbos. Ja, dat deden ze niet zo moeilijk over in die tijd. En in 1822 wordt Brazilië een onafhankelijk keizerrijk. En in 1898 was de eetaflegging van koningin Wilhelmina. We gaan even naar een stukje sport van vandaag in het verleden. In 1966, Johan Cruijff zijn debuut voor het Nederlandse voetbalelftal in het EK kwalificatieduel tegen Hongarije en er werd toen gelijk gespeeld met 2-2. En nog zo'n beroemde aanvaller, Marco van Basten, ja, hij speelde toen bij Ajax in 1983 en hij debuteerde voor het Nederlands elftal in het EK kwalificatieduel tegen IJsland. Daar hebben ze weer hè? alleen toen wonnen we met 3-0. 1888, ik dacht, zo zou dat wel kloppen, maar toen werd de eerste couveuse voor een menselijke baby in gebruik genomen, dus die bestaat inmiddels ook al heel erg lang. We gaan eens even kijken wie er allemaal geboren is vandaag op deze 7e september. Dat was Albert Plesman in 1889, hij was een Nederlands luchtvaartpionier en oprichter van de KLM. Hij overleed in 1953. Buddy Holly zou vandaag jarig zijn geweest, waar het niet dat hij omkwam in een vliegtuigongeluk in 1959, op zeer jeugdige leeftijd, want hij werd in 1936 geboren vandaag. 1949, Gloria Gaynor is vandaag jarig, ze is natuurlijk een Amerikaans zangeres. En van de Pitenders, Chrissy Hine, in 1951 geboren, en zij is vandaag ook jarig. En Jermaine Stewart, Amerikaanse zanger. Hij overleed in 1997, maar hij zag vandaag het levenslicht in 1957. Een jaar later, in 1958, werd Nadie geboren, Nederlands zangeres. En zij overleed in 1996, dus ook niet zo oud geworden. En Peter Heerschop, wie kent hem niet, die is vandaag jarig. Hij komt uit 1960. Oh ja, dat moet ik even op deze drukken. En dat werkt dan weer niet, hè? Dat vind ik zo irritant. Weet je nog wel, daar komt hij weer. Ja, moet toch eens even een oplossing van gezin te verzinnen, want dit is niet leuk. Uh, Gunda Niemann, zij was een Duits schaatser. Ja, nog steeds geloof ik, maar niet, maar niet zo meer op topniveau. Zij zag het levenslicht in 1966. En in 1985 werd Macio Rafael Ferreira de Souza geboren. Beter bekend natuurlijk als Rafael. Hij is een Braziliaans voetballer. We gaan eens even kijken wie er overleden zijn. Ik heb er niet zoveel hoor, ten eerste. Niet die zo uh, beroemd zijn. Oh ja, Godfried de Vijfde. wie kent hem niet? Hij werd slechts 38 jaar. Hij was graaf van Anjou. Hij overleed in 1151. Keith Moon, Brits drummer natuurlijk, hè? Hij werd slechts 32 jaar. Hij overleed in 1978. En een jaar later, in 1979, overleed Rita Hovink. Een hele mooie, goede zangeres. Zij werd slechts 35 jaar oud. Het is vandaag de nationale feestdag in Brazilië en uh, we gaan... Oh ja, het weer natuurlijk hè. 1965 werd het, uh, de laagste minimumtemperatuur gemeten van 4,1 graden. En in 1911 bereikten we de hoogste maximumtemperatuur ooit op 7 september. Het werd namelijk 28,2 graden. Het langst in de zon zit in 1971 vandaag. Toen scheen de zon 12,2 uur en... Binnen blijven en uh, de paraplu op, dat moest allemaal in 1984, want toen duurde de neerslag maar liefst 17,2 uur. En nog een opmerkelijk weer feitje van vandaag. In 1949, tornado tussen Deux en Eupen. geen idee waar het ligt. Windkracht 11, dat is ongeveer 144 km per uur. Uh, we hebben het wel weer gehad en we gaan lekker weer naar de muziek toe. En met uh, pinipopperpantje. Ja, ja, ja, uit de jaren 70. En je komt ze hier regelmatig tegen in de show. Hier is de sweet, en uh, ze waren als indianen verkleed met big Wem bam uit 72. took him to the cell. <middels>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 Van hun best, een van de beste, van de beste van Boni en Monet 1977 Beker en ik zie zo dat filmpje nog voor me hè? dat hij uh, ja, zo met dat geweer zo gezegd een beetje staat te schieten dat zou tegenwoordig volgens mij allemaal niet meer kunnen. Ja, veel voorzien in op destijds. Ik heb in die top 40 uh, een mooi plaatje gevonden. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik denk dat de meningen daar wel over gaan verschillen. Ik zag in die top 40 uit 1969 een plaatje staan. Hollandstalig drijven. Niet zo gek veel. En het is ook een beetje een, uh, een piraten-smartlab. Maar ik vind hem gewoon ontzettend geweldig. Allemachtig, prachtig. Het is afkomstig van Tony Bas en het is getiteld.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 Wat denk ik aan, ik weet dat dit niet kan, ook weet ik dat zoiets niet mag. Ach, ach, ach, wat een geweldige plaat en wat een geweldige tekst. Tony Bas uit 1969 en Gina Lolo Brigida. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zo wat uh, feitjes voor vandaag, deze maandag. 7 september 2015, een 10 maanden oud hondje heeft een val van een hoge klif overleefd. De terrier genaamd Tavi rende vrijdag in het Britse Seatown achter een kudde schapen aan toen hij van een 106 meter hoge klif viel. Na 6 meter landde Tavi veilig op een richel. Een reddingswerker probeerde Tavi te redden waardoor het dier zenuwachtig werd. De puppy sprong hierdoor van de richel af. De hond viel toen nog eens 100 meter naar beneden en eindigde in de bosjes. Tavi markeert niets en is door, een, is door de reddingswerker veilig teruggegeven aan zijn baasjes. Bondscoach Danny Blind kan amper geloven dat het Nederlands elftal plaatsing voor het EK in Frankrijk niet meer in eigen hand heeft. Het is te gek voor woorden dat het zo is, maar het is wel een feit constateerde de opvolger van Guus Hedink na de 3-0 nederlaag in Turkije tegenover de NOS. Oranje kwam binnen een half uur met 2-0 achter door blunders in de defensie en kan de play-offs alleen nog halen als de Turken een van hun laatste twee duels verliezen. We doen onszelf ongelooflijk tekort als we zo makkelijk de goals weggeven. We schoten onszelf weer eens in de voet met persoonlijke fouten. Ja, nou ja, het kan mij niet zo gek veel boeien, want ik heb niet zo gek veel met voetbal. Maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen er flink de pest over in hebben. De Venezolaanse president Nicola Maduro heeft vrijdag op vrij bijzondere wijze enkele nieuwe ministers benoemd. De linkse president was in Qatar om te praten over de olieprijzen, maar dat weer hield hem er niet van om op Twitter enkele wijzigingen in zijn regering bekend te maken. Maduro benoemde onder andere Jesus Salazar tot minister van presidentiële Zaken, Clara Vidal tot minister van de inheemse bevolking en Rodolfo Perez tot minister van onderwijs. Hun voorgangers, die volgens Maduro zijn vrijgemaakt om zich op de verkiezingen te kunnen richten, werden op het sociale medium in het zonnetje gezet. Bedankt voor jullie werk, leiderschap en inzet voor de nalatenschap van onze leider Hugo Chavez, aldus Maduro. Zo, dat was het eerste gedeeltje van de krant. Die gaan we een beetje opknippen voortaan. En uh, wij gaan hier gewoon lekker door met de muziek. We gaan naar 1984 toe. Hier is Bronski en het is getiteld allemaal Small Town Boy. Welkom op deze maandagse afwasshow. Voortaan de vijf dagen per week in de lucht. En zaterdag natuurlijk de grote afwasshow. Gerald en Yvonne Keely If I Had Words uit 1978. Ik weet niet of je dat beeld nog voor de geest kan halen. Dan was je elkaar in zo'n grote zaal en dan allemaal zwaaien met die armen. En iedereen had blauwe ogen van de klappen natuurlijk van die handen. Werd ook gebruikt omdat Veronica destijds een ledenwerfcampagne had om B-omroep te worden ofzo. of zo. Of A-omroep, dat weet ik dus niet meer. En daar kwam dit plaatje regelmatig voorbij. Zo erg zelfs dat ik het op een zeker moment haatte. Maar na zoveel jaar is het wel weer eens een keer om leuk om terug te horen. Goedenavond, je luistert naar de maandagse avasio, en. We gaan hier nog wat muziek draaien. Zometeen hebben we nog even wat nieuws. En aan het eind van het programma heb ik het weerbericht voor je morgen. When I was young, I felt the need of learning learning, love, I was told, kept the wheel on. See you laugh. You feel the urge of knowing, knowing and wondering why. ook vandaag al een paar keer, waarom, waarom moet iedere dag die idiote gekke afwasshow? Nou, gewoon omdat we daar zin in hebben. En ik hoop dat ik het vol kan houden, want ik heb naast die afwasshow nog ontzettend veel andere dingen te doen. Zoals fietsen en zo. En ik heb hier nog een paar honden rond, rond, rondlopen en ik heb hier ook nog een beetje een zaak aan de gang te houden. Dus wat dat betreft hopen we dat we het volhouden. In die begin jaren tachtig deed ik dat trouwens ook. Iedere dag de afwasshow. Maar toen had ik het nog niet zo druk als nu. Eh, uh, goed, we gaan nog even door met de muziek. Al wederom Duitsstalig. We zijn op de Duitse tour vanavond. 1971 gaan we naar terug. Ga je in de top 40 toen een dikke nummer 1 hit van Peter Maffay. En het heet allemaal jij, oftewel doe. Goedenavond, je luistert naar de maandagse aflevering. Ja, Daar moeten we nog even een goede titel voor verzinnen. Kom maar goed.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 Du alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du, du allein kannst mich verstehen. we uns kennen, is mijn Leben bunt und schön. En es is schön nur durch dich, was ook geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich.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 Was ik ook doe. Ik heb een Ziel. En dieses Ziel bist du.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 Alles wat ik wil Oh, nog wat nieuwsfeitjes van vandaag deze maandag 7 september van het jaar des allers 2015. Ondanks het slechte weer kwamen dit week einde toch nog 320.000 bezoekers op de Wereldhavendagen in Rotterdam af. Vooral vrijdag en zaterdagochtend was het slecht weer, maar daarna werd het gelukkig wat beter. De zondag was met 160.000 bezoekers de drukste dag, al dus een woordvoerder van de organisatie. De opkomst was beduidend lager dan voorheen. Er werd evenals voorafgaande jaren... Op in totaal meer dan 400.000 bezoekers gerekend. Vorig jaar trok het evenement zelfs 450.000 belangstellenden. Toen hadden we een lekker festival weer en hadden we het marineschip Karel Doorman als publiekstrekker. Nu was het slecht weer en we hadden niet zo'n grote publiekstrekker al dus de woordvoerder. De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. Het publiek kan dan op allerlei schepen bezoeken en er zijn talrijke evenementen in de stad. Een miljonair uit New York heeft na haar overlijden in haar testament 100.000 dollar nagelaten aan haar 32 Leslie Leslie Armandel stelt in haar laatste wil nadrukkelijk dat de geliefde vogels in de foliëren van haar 4 miljoen dollar kostende huis in de Hamptons moet blijven wonen. Zij heeft elk van de 32 vogels apart vernoemd in haar testament zodat er geen misverstand kan bestaan over aan welke dieren zij het geld heeft nagelaten. In het testament staat dat de kooi van de valkpakieten zolang zij leven elke maandag en donderdag moeten worden schoongemaakt. De vogels moeten eerst gevoed worden met cakes, wortels, water en popcorn. De zoon van Mendel is aangesteld als curator van het fonds waar het geld voor de vogels in zit. Behalve voor de valpakieten heeft hij ook de wettelijke plicht de zorg te dragen voor haar kat Kiki en haar hond Frosty. Kijken of hij het nu wel doet hoor, ja nu doet hij het wel hè. Ja, ik moet er gewoon even iets eerder op letten, maar dan moet ik hier met mijn rechteroog even schuin kijken hoe lang uh, het jongetje nog heeft, ingewikkeld allemaal, maar het is voor mij ook allemaal uh, nog nieuw hoor die studio, ik heb er wel aardig wat uurtjes in gezeten, maar het blijft even wennen. Uh, even verder met uh, wat nieuwsdingetjes, een dief in Duitsland heeft het de politie dit weekende gemakkelijk gemaakt, hij brak in de nacht van zaterdag op zondag in een huis in de plaats Elsie. Dat is in rijnland Vals, maar verloor daarbij zijn identiteitsbewijs. De politie kon hem daardoor eenvoudig opsporen. De 32-jarige man was er wel met onder andere enkele duizenden euro's en de auto van de bewoners vandoor gegaan. De buit werd netjes bij de man teruggevonden. Hij bekende de diefstal, ja, ja, hij kon ook moeilijk anders natuurlijk, Eh, uh, goed, wat gaan we nog meer doen? Nou, gewoon maar even lekkere muziek draaien, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een beetje zomers muziek hoor, een beetje zomers muziek. Gelukkig schijnt het zonnetje nu, maar het was vandaag eigenlijk wel weer weer hoor. Op deze maandag, maandag, wasdag heb ik ook nog gedaan vanmorgen. Even te gauw tussen, tussen de kantoorwerkzaamheden. Hupsakee, in de wasmachine en daar draait hij allemaal weer. Wat een onzin. We gaan naar 1980 met de Goombay Dance Band en The don't Son don't of go. Jamaica. I was a young boy, I saw that mutiny on the mountain. Staring my and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 ook nog jouw verliep.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 Belgische popmuziek uit 1990 van Clouseau, hè? wie kent het nog. En het was allemaal Louise, dat was een hele grote hit toen in dat jaar. Oh, bijna te laat, bijna te laat. Zo, nou en uh, we zijn alweer toegekomen aan het laatste plaatje, maar dat gaan we niet draaien voordat ik even een beetje het weerbericht geef. Het was vandaag eerst bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. In de loop van de middag werd het uit het noorden steeds op steeds meer plaatsen droog en de zon kwam vaker tevoorschijn. De maxima die lagen vandaag rond de 18 graden en er stond een overwegend matige noordwestelijke wind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat steeds nog een vrij krachtige noordelijke wind. En aan de kust zelfs vrij krachtig. Morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld, er zijn veel wolkenvelden en het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden, in de middag ligt de temperatuur rond de 18 graden. De zwakke tot matige wind is overwegend noordwestelijk, uit die richting waait hij dan in ieder geval, hè? dus als je naar zuidwestelijk gaat lopen dan... Uh... Heb je hem lekker in je rug of op de fiets, dan heb je hem de windje mee. Zeg, ik heb nog één plaatje voor je. En uh, dat wordt een mooie uit 1977. Bob skeg, nee, Bos Skyx. En what can I say? Namens Els, Dikke Baan, Tom Plas en ondergetekende Ferry daarna ...wens ik je een hele prettige maandagavond. En graag tot morgen. Bye, bye, zwaai, zwaai. Yes, dude. Afwas-shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetenkaloris afwas -show.